7 uur door Almegens met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Leeuwarden een vergadering van de 22 rajonhoofden van de Elfstedentocht. Ze gaan overleggen over de mogelijkheid van het rijden van een Elfstedentocht in een van de komende dagen. De kans dat ze straks naar buiten komen met een datum lijkt klein. Twee van de rajonhoofden hebben vanmiddag al tegen de NOS gezegd... dat het ijs in hun rajon niet dik genoeg is om het groene licht te geven. In drie rajons is het ijs wel dik genoeg.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 De vrouw en zoon van de 48-jarige man zouden gisteravond een man hebben mishandeld. Toen de politie ze thuis opzocht, werd het gezin agressief. De vader greep een keukenmes en bedreigde een van de agenten. Het gezin is gearresteerd. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt. De minimumtemperatuur komt rond min 8 graden uit. Morgen vanuit het noorden bewolking en kans op wat sneeuw. In het westen komt de temperatuur dan net boven het vriespunt. Maar landinwaarts blijft het licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. Ah, ANB Verkeersinformatie. Vrijwel alle files van de avondspits zijn opgelost. Maar op één plek ziet dat er nog heel anders uit. Dat is op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Ligt al urenlang een gekantelde vrachtwagen dwars op de rijbaan bij de Afrit Schaarsbergen. Nou, dat zorgt nog voor een flinke file vanuit Apeldoorn. Tussen de Afrit Hoenderloo en de Afrit Schaarsbergen 8 kilometer. En vanaf daar is de weg helemaal dicht. En het is dus ook beter om om te rijden... vanuit Zwolle en Apeldoorn naar het zuiden. En dat kan het beste vanaf knopend Beekbergen... via Barneveld en Ede over de A1, A30 en de A12. Nog één ander probleempuntje, dat is in het zuiden van het land... op de, de N2 van Eindhoven naar Maastricht. De Randweg Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij Veldhoven. De weg is daar dicht. Het gaat om de N2. Dus omrijden kan vrij eenvoudig vanaf knopend Batadorp... via de hoofdrijbaan A2. Radio 1, het Elfsteden tochtjournaal. Het uur U is aangebroken in Leeuwarden. De rajonhoofden zijn bijeen om antwoord te geven op die allesomvattende vraag: wel of geen tocht der tochten. Verslaggever Rink Kamer is in Leeuwarden. Rink, is het overleg al begonnen? Ja, de deur is net dichtgegaan. Zo rond half zeven, kwart voor zeven, kwamen de 22 Rayonhoofden en hun assistenten hier naar binnen in een hotel in Leeuwarden. In een zaaltje beneden zijn ze nu aan het vergaderen. Maar vlak daarvoor, voordat die deur dichtging, kon ik aan assistent Rayonhoofd in Wier, dat is een plaatsje in het noordwesten van Friesland, vragen hoe het ijs er bij hem bij ligt. Uitstekend, maar nog niet dik genoeg. Hoeveel centimeter? Wij zitten van 11 tot 15. Okay. Dit wordt een hele belangrijke vergadering? Uiteindelijk wel, hè? Wat, wat, wat is uw inschatting? Uh, dat bepaalt de voorzitter wat staat te gebeuren. Maar bij u ja, is wij, het nog brengen, wij brengen genoeg uh, reden aan. En uh, dat doet uh, de IJSmeester door zijn conclusies uit. En dan zegt de voorzitter wel wat er staat te gebeuren. Dat zou het ja, bij u kunnen? Wachten. Dat zeg ik niet. Je moet dat niet ontfutselen en in een bepaalde richting, maar dan gaan jullie er verder mee doen. Want ik ben daar. Uh, gisteravond zag ik dit ook dan sta je onder druk, moet je niet doen. Nee. Rustig aanwachten, de voorzitter bepaalt het, dat is. Het. Ja, 1, 2, 3, 4, dan gaat het gebeuren. Ja, dat is nog maar de vraag. In ieder geval het dweilorkest hier voor de deur van het hotel heeft er alle vertrouwen in. Bij het Reformatorisch Dagblad zijn veel reacties binnengekomen op de oproep om de elf steden toch vooral niet op zondag te rijden. Die oproep werd gedaan door de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging. De opmerkelijkste reactie, in plaats van de bekende oranje worstmus van een levensmiddelenfabrikant, gewoon een muts opzetten met Johannes 3 vers 16. En die tekst luidt, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren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 Dit is Radio 1, de NTR. Kenstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Wat maakt een vader tot een goede vader en kun je een exemplaar met gebreken ruilen... voor een betere versie. Dat lijken rare vragen, maar voor onze gasten zijn ze van wezenlijk belang. Want 25 jaar geleden ontvaderde ze haar vader, maar onverwacht dook hij weer op. En over de gevolgen daarvan maakte zij een radiodocumentaire... Vader gezocht. Hier is Marloes Edings. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 8 februari. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt ook naar onze website gaan voor reacties en voor nieuws. radiokunststof.nl. Marloes Elings, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, we komen zo uitgebreid te spreken over je radiodocumentaire. Maar eerst even de vraag der vragen: komt hij er of komt hij er niet? Ikiron, hè? Ikiron. Ja, ja, denk je wel? <laughs> Ik heb geen idee. Echt niet? Echt niet. Interesseert het je wel? Ja, het is toch fantastisch? Ik, vind, weet je, ik ben zelf helemaal geen waanzinnige schaatster. Maar ik vind die energie die er begint. En iedereen die last krijgt van koorts. En volgens mij is heel Friesland al een week aan het spijbelen en vakantiedagen aan het opnemen. Iedereen is alleen maar bezig met dat ijs. Is toch vertrouw, vertrouw jij die energie? Vertrouw jij die koorts? Nah, het is En hey, heb je er al een overgegeven, zie ik. Nah, <laughs> het is er niet is blij van. Het is toch gewoon, ik word er heel vrolijk van als ik dat zie. Ja. Ja. Nou, dan, uh, dan heb ik goed nieuws voor je als uh, de pe pers straks afgelopen is, en dat gebeurt nog binnen dit uur misschien... Mm -hmm. dan schakelen we rechtstreeks over naar het Radio 1-journaal. Yes. En dan gaan we horen uh, wat de Rajonhoofden in Friesland... de, de hoofden van Lebak, zullen we maar zeggen, wat die besloten hebben. En we hebben vandaag ook voetbal, Bas Stichtler... want er is een inhaalwedstrijd ADO-AZ. Bas, goedenavond. Goedenavond. Ja, het veld in Den Haag uh, kon wel een flinke dooie aanval gebruiken. Dat is kunstmatig tot stand gekomen met heaters en landbouwzeil... maar het is goed bespeelbaar in tegenstelling... Tot tot afgelopen zaterdag, zodat het duel tussen ADO en AZ van start is gegaan een paar minuten geleden. En de eerste mogelijkheid er nu gaat komen voor uh, AZ, nou dat is een beste kans. Maar Martens, die de bal op het welbekende presenteerblaadje krijgt aangeboden van Holman vanaf de linkerkant... ...schiet hem ongeveer vanaf de penalty stip ongehinderd over. De eerste serieuze kans en AZ had daarmee op een 1-0 voorsprong kunnen staan... AZ natuurlijk koploper af. Die positie overgenomen door PSV. En ook Twente heeft zich op de kop van de ranglijst gemeld. Kortom punten meer dan ooit nodig voor de ploeg uit Alkmaar. Koud, desondanks een behoorlijk goed gevuld stadion in Den Haag. Voor het duel dus tussen ADO en AZ. 0-0 na 7 minuten. Goed, en straks rond half acht meer Bastiglen met de wedstrijd ADO-AZ. Uh, toch nog even, even doorborduren, Marloes, uh, mm -hmm. op, die, op die Elfstede Koorts. Hè? Want ze noemen het Elfstede Koorts, ze noemen het Schaatskoorts. Mm -hmm. Er zijn ook mensen die nu waarschijnlijk uh, gedemoniseerd zullen worden... die het een media-hype noemen. <lacht> maar, die, maar die mensen zie je niet. Die zitten echt al <lacht> minstens drie dagen onder hun dekbed. Die ja. laten zich niet zien op straat, die durven de deur niet uit... Het gaat vanzelf over. Dat gaat... De lente komt vanzelf en dan is het ijs vanzelf weer weg. weg. Maar nou heb ik de hele tijd dat beroerde voorgevoel. dat dat drukken en duwen van al die omroepen en Aha. programma's. om te zorgen dat die elfsteden toch doorgaat. dat die Friesen daar echt zeer balsturig van worden. En dat ze gewoon gaan zeggen: we doen het lekker niet. Want er zit zoveel druk achter. Iedereen heeft zendtijd ingekocht. Er zijn hele bussen met presentatoren al die kant op vertrokken. Oh, nu overdrijf je ligt. Nou, maar ja, goed, de, nee, ik, ik, de hele toffe nee, in Nederland zit er al hoor. Ik, de, ik heb niet het idee dat de Friese zich ook maar enigszins laten beïnvloeden... door uh, dat wat ze er vanuit Hilversum uh, kookt en, uh, en kookt. Nee. Kijk, weet je, als, zij hebben de verantwoordelijkheid. Als zij door laten gaan terwijl het ijs niet dik genoeg is... dan storten uh, stort er 16.000 mensen en heel veel mensen die komen kijken door het ijs. En ze zijn, denk jij, ongevoelig voor zoiets als ja. Uh, uh, ja, de, wens, de wens van het volk. Ja. Het, het diepe verlangen... Ja, bij Vriezen die... heb je dan altijd de vraag, welk volk bedoel je? De ja. Nederlanders ja. of de Vriezen? Ja. Dus ja, nee, ik, ik denk, nee, ik, weet je, het, het is zo'n prestige, tokt. Je, dan, dan ga je echt zorgen dat het een succes wordt, anders ja. begin je er niet aan. Ik vraag het ook aan jou, omdat je eindredacteur bent... bij het Radio 1 Journaal. Mm -hmm. Dus ik neem aan dat jij op de redactie ook met dit beltje hakt. Dat er dan toch gewikt en gewogen ja. wordt. Waar, ik weet niet of je vandaag daar hebt gezeten... op die redactie nee, of nee. gisteren, maar waar gaat het dan over? Waar, de, waar, waar komt het op aan? Ja, wat gaan we doen? Stel dat. Wat doen we als? Uh, doen we niet te veel? Doen we niet te weinig? Zitten we op de goede plekken? Uh, hebben we het juiste gevoel? Uh, doen we niet te veel in de uitzending? Doen we niet te weinig in de uitzending? Ja, je bent daar natuurlijk met z'n allen de hele tijd afweging over aan het maken. Mm -hmm. ja. En ondertussen aan het zoeken naar van... Oh, hebben we nog goede Elfstedentochtverhalen die we kunnen gaan maken? Ja, en ben je iets tegengekomen wat je, wat je, wat je uh... opgeveerd bent in je stoel? Ja, ja, ik merk dat ik, ik. Ik vind al die ontzettende lekkere. reportages die ik dan op Radio 1 hoor. met van die mensen die daar aan het sneeuw schuiven zijn. en die helemaal losgaan. en dan met dat heerlijke Friese knarrige accent. ik vind het fantastische radio. Ja, en waarom? Omdat het. Authentiek is of uh, uh, wat, wat? Ja, het, heeft, het, heeft, het geeft heel veel sfeer. Het, je bent erbij, je hoort. Weet je, zelfs kan je voor geen meter schaatsen, zoals ik. Weet je wel, je, je hoort dat geschaatsen op dat ijs. Het, het geeft een mooi wintersgevoel. Je krijgt er ook wel een beetje goed gevoel van. Tenminste, zo werkt het bij mij. Ik weet niet of dat voor anderen ook zo werkt. Ja. Goed, we wij gaan, wij gaan nu praten over een documentaire die vanuit een heel ander hout is gesneden. Namelijk de ja. radiodocumentaire die jij uh, die je zelf hebt gemaakt. Mensen kunnen overigens reageren op deze uitzending via het gastenboek van onze website ja. Radiokunstof.nl. Maar Loes Edings, je bent journalist, je werkt al sinds jaar en dag. Onder andere voor de publieke omroep, maar ook voor kranten en tijdschriften. Je bent onder andere eindredacteur, zoals ik al zei, bij het Radio 1 Journaal. En nu debuteer je... Met zijn ja. radiodocumentaire ja. Vader gezocht. Ja. Die om 12 februari, dat is zondag aanstaande. Ja. om 9 uur s'avonds op Radio 1 wordt uitgezondigd. Uh, jij bent uh, al 25 jaar hak jij met het journalistieke bijltje. Ja. En nu debuteer je als ja. documentairemaker. Ja, en het, ik kan het iedereen aanraden. Want? Wat, nou, Het is echt gewoon zo grappig om uh, een nieuw genre te gaan beoefenen... Wat je, uh, ja, waar je gewoon van denkt dat je het misschien wel kan. Omdat je het... Ja, weet je, je zit al 25 jaar in het vak. Waarvan je ook wel weet dat je dingen moet leren... en dat je daar energie in moet steken. Maar... Ja, je gaat eraan beginnen. En wat voor mij het afgelopen jaar echt het allerleukste was... was om te ontdekken dat je, dat je dan gewoon een beginneling bent... en dat je gewoon echt alle beginnersfouten maakt die je maar kunt maken. Waarvan de grootste is ja, wat jou betreft. Ja, bijvoorbeeld een fantastisch interview met een vader te hebben gehad. Echt prachtig. En dan kom je thuis en dan... Chips. Je had dus niet de juiste knopjes ingedrukt. En dan, dan, ja, dan heb je zoiets van, hoe kan dat nou? Hoe kan ik dat nou verkeerd hebben gedaan? En dan vertel je dat tegen een hele ervaren radiomaker die zegt dat, Oh ja, ja, maar dat gebeurt iedereen dus één keer en daarna nooit meer. En dat is heel gebruikelijk. En zo werkt dat. En dan denk je oké. Okay, en... maar, maar behalve dat, hè, behalve mm -hmm. dat hele technische of praktische, ja. je hebt een enorm persoonlijk verhaal gemaakt. Het is mm -hmm. jouw verhaal. Ja. Jou zoekt toch naar ja. je vader, die, die je jeugdjaren eigenlijk heeft, hij behoorlijk getekend, van wie je aan het einde mm -hmm. van je jonge jaren, je was toen 18, ook afscheid hebt genomen. Mm -hmm. Je noemt dat zelf, we hoorden het net ook al in de aankondiging, je hebt hem ontvaderd. Ja. Wat was daaraan vooraf gegaan? Um, ja, mijn vader uh, maakte er voor zijn gezin en voor zijn kinderen nogal een puinzooi van. Hij was onbetrouwbaar. Uh, ja, er gebeurden allerlei dingen die uh, niet ho hoorden gebeur te gebeuren in, in, in leeft van jonge kinderen. Zoals wat? Um, ja, hij bracht ons in gevaar. Hij uh, uh, verdween, hij... Uh, uh, ja. Zorgde voor financiële problemen. Uh, zorgde ervoor dat je niet wist wat je aan hem had. Zorgde er ook voor dat je niet wist: van, uh, heb ik het wel goed gedaan? Uh, uh, het was een hele onbetrouwbare factor. En, uh... en voor jou en voor je drie broertjes? Ja. ja. Jij bent ja. de oudste. Ik van, ben de oudste ja. van het hele spul. Ja. Ja. En jij zegt ja, hij was een onbetrouwbare factor. Was hij, was hij een lieve vader ook wel eens? Um... Nou, dat, ja, dat soort herinneringen heb ik eigenlijk helemaal niet. En dat, ik, dat zou heel goed kunnen dat dat komt, omdat alle slechte herinneringen... Ik, ik denk dat ik dat wel even moet uitleggen. Ik ben, dat wisten wij toen niet, maar later ben, ben, zijn we erachter gekomen... dat mijn vader eh, ernstige psychiatrische problemen had. En, manisch uh, depressief. Manisch is. depressief. En, uh, maar dat wisten wij toen helemaal niet. Dus in de periodes dat hij manisch was... nou ja, iemand die manisch is, daar kun je misschien iets bij voorstellen. Die zorgt voor nogal wat gedoe. Nou, en, uh, die is uitbundig en die heeft een waanzinnige energie. Nou, en die denkt ook dat hij uh, Jezus is. En die denkt ook dat hij miljonair is geworden. En die denk, en leeft daar vervolgens ook naar. Met als gevolg dat er enorme schulden ontstaan... en dat er uh, schuldeisers continu aan de deur komen. En, en de andere kant van de medaille, als die, die depressieve kant is dan dat hij met zijn hoofd onder de deken zat en nooit meer tevoorschijn kwam. Nou, of hij heel veel ging drinken, of verdween, of tijden zoek was. Of, uh, ja. Laten we even luisteren naar een, ja, een tamelijk heftige fragment... uit jouw documentaire, waarin jij uh, teruggaat naar die herinneringen... aan mm -hmm. je vader, aan, een, aan een, ja, een afschuwelijke scène die je met hem hebt beleefd. Samen met mijn jongste broertje stap ik achter... in de knaloranje dianen van mijn vader. Ik ben twaalf en mijn broertje zeven. Hij komt ons tot onze grote verbazing ophalen. Al weken hebben we hem niet gezien of gehoord. Hij is bizar vrolijk en kletst de oren van ons hoofd. Hij zegt miljonair te zijn geworden... met de verkoop van struisvogels in de woestijn. En hij zingt. Hazes. En hij stinkt. Als op de snelweg, als hij van de ene naar de andere kant slingert... snap ik wat ik ruik. Mijn vader is dronken. Mijn zintuigen staan meteen op scherp. Ik moet wat doen. Ik moet hem stoppen. Ik moet mijn broertje beschermen. Ik schreeuw dat hij bij het tankstation af moet slaan. Dat hij moet stoppen met rijden. Dat hij koffie moet gaan drinken. Als een max gaat, rijdt hij de afslag naar het tankstation op. Hij zegt niks meer. Hij ziet er verslagen uit. Ondertussen vraag ik me af hoeveel koffie je moet drinken om weer nuchter te worden. En of het mij zal lukken om de Diana te besturen. En hoe mijn broertje en ik in een vredesnaam wegkomen. Ja, een fragment uit de documentaire Vader Gezocht... van Marloes Elings, die hier te gast is in Kunststof. Wat was het moment dat jij zeker wist... dat je echt helemaal niks meer met hem te maken wilde hebben? Uh, dat was uh, een paar jaar later, toen was ik 18. Uh, mijn vader was uh, uh, gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting. En uh, ik ben hem toen gaan opzoeken... omdat ik vond dat uh, ja, als iemand echt ziek is... dan mag je iemand niet laten vallen, uh, dacht ik. En... Uh, uh, ja, ik hoopte ook dat hij echt geholpen zou worden. Dat er eindelijk ook ontdekt zou worden wat er aan de hand was. En of daar misschien wel iets aan te doen zou zijn. En ik ben hem toen gaan opzoeken. En nou, toen was hij echt knettertje gek. En dat was ook echt... Uh, ja, het was heel confronterend. Maar ook wel, het was ook wel goed om te zien dat hij op een plek was... waar hij, waar hij geholpen zou worden. En... Hoe ziet dat eruit, knettertje gek? Nou, het had een... Uh... Hij, ik, hij zat op een gesloten afdeling. Dus uh, ja, je, je, je moet dan eerst door zo'n deur die, die op slot zit en zo. En wij, wij, ik was samen met zijn zus daar naartoe en, en mijn tante. En uh, wij kwamen daar aan en had een ketting voor mij geregen. En ja, dat was echt... Ja, weet je, ik heb een dochter van zes. Uh, toen zij drie was, maakte zij betere kettingen, zeg maar. Het was echt heel ja, uh, rommelig en chaotisch en rotzooierig en... Uh, ja, en hij, had een, hij zei van, ja, je moet mee naar mijn kamer, want ik heb een geheim. En uh, dat mag niemand weten. En, uh, kom mee. En dus toen ben ik met hem meegegaan. En toen uh, ja, deed hij zijn, zijn kast open, en zijn kledingkast. En uh, daar lag een, ja, een, een, een regenjas en daar lagen die hardgekookte eieren in. En toen zei hij van, ja, ik, ik heb eieren, ik heb een vogelnestje. Ja... Als iemand dat tegen je zegt op die manier, dan weet je wel dat het niet goed is. Uh -huh. Maar dan kan je nog, nog het idee hebben van, dit is mijn vader en ja. hij is ziek. Ja, dat dacht ik toen ook En daarvoor wel. wordt hij nu behandeld ja. in een kliniek. Maar ja, hij werd natuurlijk niet echt behandeld, want hij was gedwongen opgenomen. Dus op het moment dat de inbewaringstelling werd opgeheven, is hij ontsnapt. Met een, uh, of ontsnapt, hij is weggegaan, hij mag dan weggaan. En uh, met, met een mevrouw die, uh, die ook uh, niet helemaal alles op een rijtje had... En toen had hij bedacht dat hij uh, een keten van koffieshops wilde gaan openen. En dat ik dat moest gaan runnen. En ik had toen net besloten dat ik eindelijk mijn HVO eens ging doen. Terwijl ik 18 was. Want uh, dat was er door al het gedoe thuis. En nog had ik een vrij bijzondere schoolcarrière gehad. En toen belde niet op dat ik dat moest gaan doen. En dat uh, dat, dat mijn taak was. En uh, ja, begon te dreigen. En uh, ik zei dat ik dat niet wilde. Dat ik mijn schooldiploma wilde gaan halen. Dat ik, dat ik wat anders wilde gaan doen. En ja, toen begon hij mij te bedreigen. En hij wenste me echt de afschuwelijkste dingen toe. En toen dacht ik, ja, weet je, ik, het is klaar. Ik heb mijn best gedaan. Het is heb klaar. je voor jezelf besloten, het is klaar? Of heb je hem ook verteld van dat Ik afgelopen. heb het hem ook verteld, ja. Aan, zei, de, aan de telefoon. Dat? Ja, maar ja, weet je, iemand die je belt... Die, die sowieso doorgedraaid is, die hoort. ik weet niet of die dat hoort. Maar ik dacht, ik moet het wel tegen hem zeggen. Dus ik ik zat de gezegd. hele tijd te denken over dat begrip ontvaderen. Ja. Ik vond het wel heel mooi gevonden, maar ik dacht, dat kan eigenlijk toch helemaal niet. Een vader is altijd een vader, ook al wil zijn dochter niet meer zijn dochter zijn. Um, ja... Want jij, zeg maar, begrijp je wat ik bedoel? Ik snap wat jij bedoelt, maar jij, jij, gaat, jij, jij stelt die vraag vanuit een perspectief... van een, een vader die uh, er voor zijn kind is... en die ook die vadertaken voor zijn kind heeft uh, uitgevoerd... of nog steeds uitvoert. Uh, mijn vader is dat nooit voor mij geweest. Dus... Maar jij hebt als het ware, bedoel ik te zeggen, een beslissing voor hem genomen. Je bent niet ondochterd. nee. Hij is ontvaderd. Nee, Hij is ik, ontvaderd. Ik, vond ik vond hem echt ongeschikt voor het vaderschap. En ik, vond hem, ik, ik heb het niet gedaan omdat ik zo graag zonder vader door het leven wilde. Nee. Ik heb het gedaan uit, uit zelfbescherming. Heeft het op dat moment. Wat, wat gebeurde er met je toen je die beslissing had genomen en ook mee had gedeeld aan hem? Uh, nou, toen ben ik een, een week lang of zo. <laughs> iedere dag uh, op de fiets naar het strand gegaan. En dat was een anderhalf uur fietsen ongeveer. En dan ging ik op het strand uh, zitten en nadenken. En, uh, en uh, nou na die week dacht ik zo, dat ga ik zo doen. En ik ga nu mijn HAVO halen, want uh, dat is de enige manier om uh, weg te komen. Dit klinkt als uh, de bevrijding de vlag ja. uit. Ja, dat en dat was het ook. Ja, dan. absoluut. Ja. Ja. Ging, trouwens, gingen jouw broertjes in jouw kielch mee of, of, of, of lag het mm, anders? Niet meteen. Maar die, uiteindelijk, dat, mijn, nou, mijn broers hebben mijn vader, onze vader, zeg maar, ook al uh, decennia niet gezien. Die hebben ook het contact allemaal verbroken. Ja. Door een, een wonderlijke speling van het lot kwam jouw vader op een gegeven moment. Nou, en dan hm. hebben we het dus over 45, 25 ja. jaar later. Ja. Uh, weer op je pad. Ja. Uh, we hebben daar een fragment van, maar misschien moet je het toch even inleiden. Ja, nou, het. Opeens stond er een stukje in de krant in het parool over mijn vader. En dat hij uh, een woordvoerder had. En, uh, en woeste plannen. Want hij ging de DSB-bank DSB overnemen. Die stond toen uh, te koop, zeg maar. Die was toen bijna failliet. En uh, een van mijn broers had dat krantstukje gevonden. En die kwam daarmee aanzetten. En later vond een andere broer een stukje op geen stijl. En ik denk dat jij naar dat fragment wil gaan. Hè? Dit, is, dit is voor de rechtbank in Amsterdam. op de dag dat de DSB uh, failliet werd verklaard. En uh, Rutge Kosticum spreekt mijn vader. Ja, u uh, bent ook een DSB-ex-medewerker. Uh, nee, nee, ik heb een bod gedaan op de bank. Wat zegt u? Ik heb een bod gedaan op de bank. U heeft een bod gedaan? Ja. Een bod van hoeveel? Van 26 miljoen garantiestelling van 3 miljard. Dat is niet, uh, niet misselijk. Nee, mijn boodschap voer ik om zo, dus uh, ik heb nog geen tijd. over. U had nog iets uh, in de achterzak? Een klein beetje, ja. En uh, is het dan een serieus aanbod? Ja, ik ben al uh, 14 dagen ermee bezig, dus uh, ik heb zelf ook een bank, dus... Uh, wat voor bank is dat dan? De webbank, de Willem-Eelingsbank. Dus hier staat uh, de nieuwe DXG ga kunnen we wel zeggen? Nee, ik heet gewoon Willem-Eelings. Meer niet. Hoe moet ik dit uh, nou zien, zo, wat u nou allemaal vertelt? Nou, dat is een hele normale zaak. Ik vind het nogal opmerkelijk. Het is een gewone transactie. Ik heb een heel groot raad van bedrijven, ook door de hele wereld heen. Dus ik bedoel ik... Uh, ik heb er gewoon een patiënt in mijn zak, hoor. Wat, wat, wat dacht jij toen je dit hoorde? Ja. Een conglomeraat van zaken ja. over de hele wereld heen. Ja, ik dacht, euh, nou, die somaan is als een deur. <lacht> <lacht> Echt, uh, ja. Kon je, had je de opgewektheid om te, om te lachen? Of? Ja, ik moest er ontzett... Ja, ik moest er wel om lachen, ja. Omdat ik. Maar ook wel een beetje. Ja, weet je, het is heel raar. Ik had hem heel lang niet gezien. Ik herkende hem ook helemaal niet. Nee, ja, weet je, dat... zijn uiterlijk niet. Nee, en zijn nee. manier van praten eigenlijk ook niet, toch? Nee. nee. En uh, ja, het verhaal wat hij vertelde, was natuurlijk echt gewoon super zot. En uh, ja. Ja, mijn, mijn broers en ik belden elkaar ook allemaal. En mijn moeder, ja, we hadden zoiets van, nou ja, die man is dus echt voor geen... Die is gewoon totaal niet veranderd in al die tijd. Hij heeft uh, inmiddels een spoor van vernielingen achtergelaten. Uh, want hij, hij is met allerlei mensen mm. in zee gegaan waar hij uiteindelijk... Uh, ja, zijn belofte niet waar kon maken. Ja. Hij heeft een modezaak opgezet in Amsterdam. Uh, althans gezegd dat hij die ging financieren, dat mm -hmm. kon niet. Ja. Hij heeft uh, Henk Bakkers uh, junior, die ooit met zijn vader... nog in de gemeenteraad van Amsterdam zat... heeft hij ook uh, uh, uh, ja, aan de ondergang geholpen, althans financieel. Uh, die zaak is ook uh, opgedoekt. Kortom, uh, het is heel slecht met hem gegaan. Maar nou is het interessante van de documentaire die jij hebt gemaakt... dat jij niet die afslag neemt en daarin gaat lopen peuren en uh -huh. zoeken. Maar dat jij eigenlijk naar, op zoek gaat naar wat een vader is. Uh, wat een goede vader ook ja. wel is. Wat, wat, want dat ken ik niet van huis uit. En ik was daar wel door, die, doordat ik dat allemaal zag en allemaal las en, en me realiseerde... dat deed me eigenlijk allemaal niet zoveel. En dat vond ik ook gek. En toen dacht ik, hoe kan dat nou... En, toen dacht ik, ja eigenlijk weet ik helemaal niet wat een goede vader is. Want dat ken ik niet van huis mm -hmm. uit. En uh, ja, dat vond ik een fascinerende vraag. Ja. En hoe ga je nou op zoek met die vraag, wat is een goede vader? Ja, ja hoe doe je dat als journalist? Nou, je maar. gaat zoeken, je gaat lezen, je gaat uh, onderzoekjes lezen. Uh. En uiteindelijk kwam ik uh, terecht bij een instituut in uh, Groot-Brittannië... het Fatherhood Institute... En dat is een, heel, een instituut waar ze heel echt al het onderzoek wat er in de wereld bestaat over vaderschap, dat hebben zij verzameld. En uh, uh, ja ze weten de, daar dus heel veel van. Dus ik dacht, ja, als een journalist dacht ik van nou, daar moet ik dus naartoe. Want die, dat is natuurlijk ook vertrouwd uh, terrein voor tuurlijk, je, logistiek, ja, research. Ja, ja. Wat heeft dat jou gebracht eigenlijk, dat, uh, dat instituut op ingaan? Uh, nou, ik vond ja. Heel veel, ik vond het ontzettend interessant gesprek met die vrouw. Het was uh, een heel bijzonder gesprek ook. Want, uh, Eigenlijk ik, een professor in het vaderschap. Ja, ja, zo, ja, ze was er niet op afgestudeerd, maar dat had ze kunnen doen, zeg maar. En uh, ja, het grappige was dat ik ging daar natuurlijk heel journalistiek in Gewoon heel zakelijk en journalistiek. Van wat is dat dan een vader en wat doet hij dan? En wat betekent dat dan voor een mens, een vader? Een goede of een slechte vader? Een vader door de eeuwen heen, hebben Nou de... Ja, hup. Gewoon helemaal <lacht> los. En, uh, maar ja, goed, ik moest dan natuurlijk ook wel vertellen... waarom ik dat aan het doen was en waarom ik dat wilde weten. En uh, ja, dat ik daarmee bezig was en aan het kijken was... of ik daar een radiodocumentaire over kon maken. En toen kwam mijn persoonlijke verhaal eruit... En het grappige is dat in mijn eerste versie van deze radiodocumentaire... zat dat er allemaal helemaal niet in. Maar ja, ik, heb, ik, had echt, ik heb echt een fantastische eindredacteur gehad, uh, Ottonine Rijks. Die heeft echt uh, nou, waanzinnig goede tips gegeven... en ook gezegd waar die eerste versie uh, uh, helemaal de, de verkeerde kant op ging. En die heeft echt voor gezorgd dat ik aan de slag ben gegaan... en ja, deze radiodocumentaire heel persoonlijk heb gemaakt. Want even voor de duidelijkheid... je had dat hele persoonlijke verhaal zo'n beetje helemaal uitgepoetst. Het zat er niet in. Dat fragment wat je, net, je eerste motief om dit te maken was... ik ben eigenlijk op zoek naar mijn vader. Dat fragment van net zat er ook niet in? Nee, dat zat er ook niet in. Te persoonlijk? Ja, weet je, dat is natuurlijk toch bij journalisten. Je bent altijd heel erg gewend om andere mensen dingen te vragen... uit te zoeken hoe het zit, door te zoeken, door te peuren... het verhaal naar boven te krijgen. En ik ben van de school, ik werd nog opgevoed op de school van journalistiek in Utrecht... dat je het woord ik niet gebruikte. Dat was een vies woord. Dus ik vond het ook lastig om, om dat heel persoonlijk te maken. Terwijl ik uiteindelijk wel inzag, mede dankzij Ottolien... dat de dat enige manier om dit verhaal goed te vertellen was... om het heel persoonlijk te maken. En dat ik het dus echt vanuit mezelf moest gaan vertellen. Ja. En behalve dat, uh, bovenop de school die je hebt gehad... Ja. En, en, en de stroming waardoor ja. je uh, daar terecht bent gekomen... ben je waarschijnlijk ook extreem geharnast door je, door je jonge jaren? Of... Mm, ja, ik kwam wel tegen een stootje. <lacht> oh, zo noem jij dat? Ja. Ja. <lacht> ja, dat is grappig dat je dat wel ja. weer zo draait nu eigenlijk. Ja. Maar je bent toch ook geharnast dan? Dat je denkt van, nou, wacht even, ja. ik ga echt helemaal niet het achterste van mijn tong laten zien. Mm, ja. ja, dat zou kunnen, ja. ja. Maar dit is ook heel moeilijk hier om je volmondig ja op te zeggen. <laughs> nee, tuurlijk heeft dat invloed op je leven. En natuurlijk ben je dan, he, zorg je wel dat je niet zomaar geraakt kunt worden. Want dat, dat is hoe je bent opgevoed. Ja, ja. Je, ja weet je, je moest jezelf beschermen. Dus de journalistiek had jij als medestrijder mede uh, mm -hmm. uh, in, in, in, in het proces om die vader te ontdekken. Uiteindelijk heb je toch gewoon ja. heb je jezelf blootgegeven. We praten daar zo over verder, maar we gaan eerst naar Bas Tichler. Er wordt nog steeds gevoetbald. Maar eerst is er verkeersinformatie. Denk ik zo'n beetje. Ja hoor, er is verkeersinformatie. Uh, er is verkeersinformatie nog steeds, jongens? Ah, daar zijn ze dan. Ik was er al, hoor. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem zaten ze de Alfred Hoenderloo en de Alfred Schaarsbergen 8 kilometer. De rijbaan is daar dicht, er is een vachtwagen met hout gekanteld. Het opruimen gaat waarschijnlijk de rest van de avond duren. Omrijden dat kan via Barneveld en Ede. En dan gaan we nu naar voetbal, Bas Stigler. Ja, ik ben er wel. Dat scheelt al een stuk uh, van de kostbare zendtijd. 0-0 bij Ado AZ. Na een klein half uur. Waarbij opvalt dat Ado eigenlijk voetballer niet onder doet voor AZ. Nadat ik al eerder vertelde dat Martens een behoorlijke schiekans kreeg voor AZ, daar is het voor de Alkmaar dus eigenlijk ook bij gebleven, heeft Ado. Na een aantal aardige combinaties er ook wel zijn mogelijkheden gekregen. De grootste was eigenlijk van Immers. Na een knappe aanval die vanaf de rechterkant werd opgezet. Met een paas over de hele kant van het veld naar de andere zijde. Toen voorgegeven. En toen kon Immers schieten. Maar die schoot vervolgens tegen Esteban op de keeper van AZ. Uh, ja, 0-0. Het is een... Uh... Tussenstand die eigenlijk wel de krachtsverhoudingen goed weerspiegelt. Want er is niet echt een bovenliggende partij. Zoals gezegd, ADO, dat toch echt tien plaatsen onder AZ staat op de ranglijst. Voetbalt heel behoorlijk mee. En dat zal de supporters in het koude stadion goed doen. Behalve dan die van AZ. Want die hadden er vermoedelijk toch iets meer van verwacht. Na 29 minuten nog geen goals. Oké, okay, dankjewel. Bas Tichler bij Ado AZ, de Inhaalwedstrijd. In Kunststof uh, ben ik in gesprek met Marloes Eeling. Ze heeft een fascinerende documentaire gemaakt die vader gezocht heet. Die aanstaande zondag op radio 1 is om, uh, om 9 uur s'avonds. Uh, het is een radiodocumentaire vanzelfsprekend: die gaat over haar zoektocht naar haar vader. Maar eigenlijk ook naar wat het nou eigenlijk is om vader te zijn. Wat voor antwoorden heb je eigenlijk daarop gekregen? Want het lijkt mij namelijk een knap ingewikkelde vraag. Nou, nou het was heel grappig. Want er was één vader die ik uh, heb geïnterviewd over wat voor hem vaderschap betekent. En wat hij vindt ook, wat zijn taken zijn. Die uh, De dag na het interview mailde hij mij. En toen, zei, toen meldde hij van ja, ik had lunch met mijn kinderen. En uh, kwam net uit dat interview en ik vroeg aan mijn kinderen van... Goh, wat vinden jullie eigenlijk een goede vader? Wat, wat moet hij, waar moet hij aan voldoen? En zijn twee kinderen zeiden van... Oh, nou, daar hebben we wel antwoord op hoor. Een goede vader die moet betrouwbaar zijn. Die moet humor hebben. Die moet niet te veel werken. Die moet uh, uh, je dingen leren die je niet mag. Uh, en die moet er ook voor zorgen dat uh, als je verdrietig bent... dat hij je dan troost. Dat hij er voor je is. Nou, zonneklaar. Ja. Dat, dat is een, een fijne handvat. Ja. Maar later bleek eigenlijk dat vaders die je hebt geïnterviewd en hebt bezocht... wel van de buitenkant op een goede vader leken. Maar uiteindelijk misschien helemaal niet een goede vader waren. Ik bedoel, daar kan echt mm. enorm mee gesjoemeld worden. Met het hele vader-idee, toch? Ja. Overigens net zo goed met een andere oh, idee ja. neem ik aan. Nou, ik, had wel het, ik heb zelf het gevoel dat de, dat de vaders die ik heb geïnterviewd... wel oprechte vaders zijn. Want het, uh, ze zitten natuurlijk allemaal niet heel lang in de documentaire. Dus allemaal kleine stukjes. Terwijl ik heb met hun echt hele lange interviews gehouden. En ik denk dat ze oprecht hun best doen om een goede vader te zijn. Want... Ja. Ik om op een van die, van die punten in te gaan. Een, een goede vader kan nooit een hele harde werker zijn die heel veel aan het werk is. Mag niet te hard werken, dat zeiden zijn kinderen. Ja. Dus ja, dat zegt waarschijnlijk <laughs> meer over hun vader dan... Wat <laughs> zou dat kunnen zijn. Jij bent, uh, je had het net over dat instituut in, uh, ja. in Engeland waar je was. En uh, we gaan even luisteren naar, naar, ja, naar het moment dat de rollen eigenlijk omdraaien. Jij bent van interviewer, ben je nu zelf eigenlijk onderwerp geworden? Ja. Het gesprek met Adrian Burgers maakt mij verdrietig en boos. Opstandig zelfs. Ik wil helemaal niet weten waarom mijn vader niet voor mij en mijn drie broertjes zorgde. Waarom hij ons in gevaar bracht en ons in de steek liet. Ik vind namelijk dat daar geen goede redenen voor te bedenken zijn. Maar Burgers begrijpt niets van mijn onwil. Waarom zou je niet weten wat er That made him, you're, you're, the hurt is huge because you had to work through this and you had to suffer him for 18 years. But, you know, my question would be, why would you not want to know? Mm, I'm afraid that... Uh, pff, <laughs> this is quite emotional. Yes. Yeah, I'm shocked. Mm. Um, I would be afraid that he wouldn't care about me. And yes. he would say, I don't give a toss. Yes. Het is heel goed mogelijk dat mijn vader niet zo mij geeft, zegt Burgess. Maar dat is niet omdat hij niet van mij houdt... maar omdat hij zo beschadigd is dat hij dat niet kan. Ja, het klinkt eigenlijk allemaal heel logisch. Uh, het raakte jou enorm. Waarom zou je niet willen weten hoe het met hem is? Nou, dat, dat was heel grappig, want daar was ik zelf ook door verrast. Ik, ik, was zelf, ik dacht ook van, huh, wat gebeurt hier? Weet je, zo, uh, ik, ik raakte er echt emotioneel van. En toen vroeg ik dat ook aan haar. Ik zei van, ja, weet je, waarom ben ik hier nou do zo door geraakt? En toen zei ze, ja, dat is gewoon een deel van je. Dat is gewoon uh, het kind in je wat gekwetst is. En zolang jij maar weet dat dat, dat deel is, dan is het prima. En dat, ja, dat klopt natuurlijk ook wel. Als je uh, zo'n, uh, ja jeugd hebt gehad, uh, waarin, waarin, uh, dit, ja, waarin uh, een psychiatrisch patiënt eigenlijk je vader is... en daar die niet geholpen wordt en die eigenlijk een, ja, zijn kinderen uh, in de steek laat... in gevaar brengt. Uh, ja, daar, daar raak je natuurlijk door beschadigd. Daar is geen twijfel over mogelijk. Mm -hmm. En dat deel van dat wat in je zit als je kindsdeel, zeg maar... Ja, dat, dat, dat beschadigde kindsdeel, dat wil je niet steeds opzoeken? Nou, ja, ik weet dat het er is... Maar dat ik ben dat niet. Het is een onderdeel van mij. Ja. En dat is ook niet erg dat het er is. Maar Alleen, ik... ik moet wel weten dat, dat het dat deel is... wat reageert, reageert als ik daar emotioneel op reageer. Wat maar wat gebeurt... ik zo'n zo fascinerende schijnbeweging bijna vind van deze documentaire... is dat ja. je, hij heet vader gezocht. Ja. Je hebt een vader. Ja. Je weet waar die zit. Hij zit op de overtoom in Amsterdam. Zit hij in een café ik, op de hoek. Dat zeg jij. Ik weet dat niet. Oké. Okay. Ja. Uh, ja. Hij zit ook wel eens ergens anders. <laughs> in die buurt. Ja. Oké, okay, kan. Ja. Maar uh, jij gaat dat niet helemaal opzoeken. Nee. Jij gaat eigenlijk zoeken nee. naar de grote vader. Hè? Uh, ja. Het grote vader. -thenaar. Nee, maar goed. Ik ben op zoek naar wat is een goede vader... En kijk, dat mijn vader geen goede vader was, dat was voor mij natuurlijk al zonneklaar uh, toen ik 18 was. Mm. Want anders had ik hem niet ontvaderd. Mm -hmm. Dus. Ik bedoel eigenlijk te zeggen: Je had geen zin om dat verder uit te diepen. En ja, maar... bijvoorbeeld weer opnieuw oog in oog met hem te staan en hem vragen te stellen, hem op te zoeken, uit te zoeken wat er met hem aan de hand is. Nee. Ik kijk me echt aan, van, hoe kom je ja, hier ik, nou bij? Ja, weet je, ik, ik denk dat jij deze vraag stelt vanuit een perspectief van een normale vader. Dan, dan nou, voel, dan, en van een normale journalist ook. Want als je. Nou, dat verhaal, ja. daar ben je nieuwsgierig naar. Maar je, je, ik was helemaal niet nieuwsgierig naar het verhaal van mijn vader. Want door de verhalen in het parool en het filmpje van Geen Stijl. Had je genoeg gezien? Het, het was voor me klaar dat er niets veranderd was. Okay. Dus ja, wat had ik nog moeten uitzoeken dan. Jij bent, zo, jij, jij bent er echt helemaal klaar mee. Ja, anders noem je het ook niet ontvaderen. Het is gewoon echt klaar, ja. ja. ja. Nou, misschien is het wel omdat ik dat ontvaderen... Ja? niet helemaal vertrouw. Omdat ik denk dat er altijd... Een, of je hem nou leuk vindt of niet... of hij nou totaal geflipt is of niet... dat dat er altijd zal zijn. Snap je wat ik bedoel? Nee. Goed. <lacht> Dan ga ik het anders aanpakken. We hebben een vriend van je gesproken. Ja. En die heette Marcel Wibering. Ja. En hij kent je al vanaf je vierde. Dus ja. dan kun je echt spreken van ja, een ja. oprechte, ja. diepe, lange vriendschap. Ja, ja. Hij vertelde dat je behalve met je vader later ook met je moeder hebt gebroken... En hij zei, ze heeft zich afgezet van haar ouders door vroeg uit huis te gaan. Ze wilde altijd de regie in handen hebben, de controle hebben. Bij Marloes moet er altijd beweging zijn, er moet strijd geleverd worden. Er moet iets zijn, een tegenwicht waaruit ze zich kan bevrijden. Ik weet niet of het een goed besluit is om het contact helemaal te verbreken... maar dat is mijn persoonlijke mening. Het niet willen zien van je ouders betekent dat je de pijn niet wilt voelen. Uiteindelijk heb je niet voor niets de ouders en de kinderen die je hebt... Het is meer een beschermingsmechanisme. En dat wou ik je even voorleggen. Ja, hoe ja je, ik, hoe snap, jij ik snap waarom hij, da, waarom hij dat uh, zegt. Uh, want hij uh, ja, heeft een bepaalde. Uh, ja, ik noem het een geloofsovertuiging. Dat vindt hij niet. <laughs> Waarin ja. hij dit soort, uh, dit soort opvattingen heeft. Mm -hmm. En uh, ik kan me ook voorstellen dat als je die overtuiging hebt, dat je dan ja dat je dit dan vindt, maar ik heb die opvatting niet, want ik geloof namelijk dat uh, als je uit zelfbescherming, uh, want het is niet een keuze van dat je uh, wat hij zegt hè, van ze heeft altijd strijd nodig in de regie. Uh, ik moest die regie wel nemen, want anders dan uh, ja, had je misschien niet overleefd. Precies. Ja. Ik, ik. ja. Mm -hmm. En dus ja, ik vind, ik vind het zelf een soort dat is natuurlijk ook wel waar ik tegenaan loop. Als, als mensen vragen van, gooien je, hoe is het met je ouders? Dan zeg ik, nou ja, of hoe is het met je vader? Dan zeg ik, nou die zie ik niet. En dan, ik snap dat dat ingewikkeld is voor andere mensen. Omdat andere mensen een andere perceptie van, van, van, van ouders hebben. Um, ik, nou, heb die... ik kan me eigenlijk eerlijk gezegd, als ik je mag onderbreken, hmm. best voorstellen dat je breekt met je vader onder de hmm. omstandigheid. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat de vader dan toch altijd in je blijft. Begrijp je wat ik bedoel? Of klinkt dat te religieus? Ja, vind ik wel een beetje, ja. Je wil het niet. Ja, ik, ik voel dat niet zo en ik geloof dat ook niet zo. Nee. nee. Mag ik vragen waarom je eigenlijk met je moeder bent gebroken? Nee. Mag ik niet naar vragen? Nee. Dat heb ik al gedaan natuurlijk, ja. maar je wilt geen antwoord geven. Nou, weet je, ik heb deze documentaire over mijn vader gemaakt. En uh, daar heb ik, dat is een bewuste keuze van mij geweest. Dit verhaal wilde ik uitzoeken. En vooral ja. ook omdat... Um, ik, ja, kijk... Ik besef me te degen dat als je breekt met uh, je vader, dat je, dan een, uh, dat je dan wel iets mist. En zeker, ik werd zeker door de verhalen van al die vaders over van wat goed vaderschap is uh, nieuwsgierig. En ook wel, ik begon dat ook wel te missen. Terwijl ja. daarvoor had ik dat nooit gemist. En daarom ben ik ook ja op zoek gegaan naar. Uh, uh, een alternatief, zeg ja, maar. Die in ieder geval in een naamgenoot zat, ja. Elings. Dezelfde achternaam, ja. In, ja. Uh, maar wel overzees. Ja. Dus je moest ver zoeken om een Elings te vinden. Nee, dat was helemaal niet ver. <laughs> nou ja, dat is afstand al. Ja, de afstand al. En dan vind je dus een Eling ja. en, en, en daar ben je op afgegaan. Ja, ik, ja, het was een hele fascinerende man, sowieso, wat ik over, op internet over hem kon vinden. Hij uh, is dezelfde leeftijd als mijn vader. En. Uh, ja, hoe meer ik over hem te weten kwam... hoe meer ik dacht van ik, die man wil ik ontmoeten. Het lijkt me een hele bijzondere man. En uh, ja, dat heb ik gedaan. Wat, wat, wat vond je zo bijzonder aan hem? Waar ben je op afgegaan? Uh, het was een hele ja, een onconfessionele man. Iemand die ook zelfmeet was. En ook uh, uh, ja, hoogleraar natuurkunde was. Hij is een, of tenminste een ex-hoogleraar natuurkunde. Want hij is inmiddels met de Emiraat. Um, uh, Emilitaat. Uh, hij, uh, hij heeft ondertussen ook een eigen bedrijf opgericht. Uh, dat is heel groot geworden, daar is hij heel rijk mee geworden. En tegelijkertijd is het een hele lakonieke man die uh, op zijn 72ste nog uh, op crossmotoren rijdt. En uh, echt uh, nou, en als een student bijna leeft. Eigenlijk hè? wel, ja. Slordig. ja. Sorry. Nou of ja, maar ook niet gemakkelijk. zo. Nou, en gewoon zich niet zoveel aantrekt van wat men of de wereld van hem vindt. Nou, dat vind ik wel een uh, gezonde houding. Ja, <laughs> ja en dat stond je, vond je dat ook een beetje een elingshouding eigenlijk? Herken je daar iets aan? Uh, ja, ja. Want ik denk namelijk, ja. als je een, een vader zoekt, uh, dat je dan ook altijd zoekt naar eigenschappen die, uh, die een beetje met jezelf te maken hebben. Ja, jeetje. Gaat dat ook allemaal voor mij op? Uh... Wat dacht je dan? Ik <laughs> dacht je nou echt dat jij als enige ter wereld zou ontsnappen aan deze oeroude wetten. Dat is niet ja. echt typisch zo journalistiek is dit. He, bul. <laughs> nee, ja, nee ik, ja, ik was gewoon heel gefascineerd. En ik dacht gewoon, ik wil die man gewoon ontmoeten. Dat lijkt me leuk. En, ook, en ja, dat was het, dat was het ook. Ja. Het was een hele bijzondere ontmoeting. Toch gebeurt er iets grappigs in die ontmoeting. Aan het eind van die ontmoeting besluit je toch gewoon van... Nou, het was gewoon een hele bijzondere ontmoeting, ja, wat je ook vertelt. Ja. Maar een vader? Nee, hè? Dat, nee. Nee. Dat wordt het niet. Nee. Nee. Nee, nee. ik vond het ook een idioot idee. Want ja, je wat, ten eerste, die man is echt niet een beetje rijk... maar schat hemeltje rijk. En ik dacht, ja, het eerste wat hij gaat denken... is natuurlijk dat ik op zijn geld ja, In tegenstelling ja. ja. tot, ja, ja, ja, ja. tot je, tot je ja. biologische vader. Ja, en, ja, weet je, dat vond ik zo'n genantie. Weet je, kwartie, daar, ik, het zit me geen bal, dat geld. Ik was gewoon benieuwd naar die man en hoe hij als vader was. En zijn opvattingen over vaderschap. En wat heel bijzonder was, was dat hij me niet onmiddellijk met... Uh, uh, met, met een bezem het huis heeft uitgejaagd toen ik opeens zei van nee, nee, nee, ik ben toch geen documentaire aan het maken over de geschiedenis van de Elix-familie, nee. Dit gaat over vaderschap. En mag ik u interviewen over vaderschap? En die man was, ja, die, die had gewoon ook hele leuke verhalen daarover. Het was echt heel erg leuk ja. om met hem te praten daarover. Ja, dus het is eigenlijk al met al wel een heel wonderlijk journalistiek project geworden. Ja. Waarin je eh, zoveel bij hele persoonlijke dingen komt ja. en jezelf opeens huilend aantreft bij een, eh, ja. als het ware, het een professor, ja. als wel uh, ja, allerlei mensen ontmoet. Ja. Nee? ja. Uiteindelijk heb je, had je, is dat bewust beleid geweest om die koers te varen... Ja. en niet dat portret te maken van die, ja. vader, die biologische vader. Ja. Ja. Ja. ja, want daar was ik ook niet nieuwsgierig naar. Ik was wel nieuwsgierig van, van wat is een goede vader. Dat, dat, dat, dat prikkelde me, daar wilde ik alles over weten. Ja. We gaan naar voetbal. Bas Tichler... Ja, het is 1-0 geworden voor AZ in het duel met Ado Den Haag. We zitten in de slotfase van de eerste helft en de goal komt op naam van Benschop. Goeie kopbal na een voorzet van Holmen vanaf de linkerkant. De bal op het hoofd van Benschop. Nog wel twee tegenstanders van Ado Den Haag in de buurt, maar punt gaaf in de hoek. De keeper heeft daar geen schijn van kans. Het gebeurt eigenlijk op een moment in de wedstrijd dat het redelijk gelijk opgaat en redelijk gelijkwaardig is. Vanaf het moment van de goal, een paar minuten geleden, inmiddels, moeten we er wel bij zeggen dat AZ wat sterker geworden is. ADO wat minder, misschien toch wat geschrokken. En dat AZ er wat makkelijker doorheen combineert. Dat is dus eigenlijk in de eerste 25 minuten niet zo gelukt. Maar daarna wat beter. ADO is nauwelijks nog gevaarlijk geweest. Zodat AZ het gevoel zal hebben, zo in de slotfase van deze eerste helft. Dat het allemaal zo vaart niet meer zal lopen voor rust. Nou, daar flankt iedereen naar. Want een warm kopje thee. Dat zou erg welkom zijn na 43 minuten. ADO 0, AZ 1 in een koud Den Haag. Ja, dat is wel het thema van vandaag geloof ik koud. Bastigler in Den Haag. Het volgende uur zal die vast wel weer te horen zijn. En misschien is er dan ook wat meer nieuws uit Friesland, maar nu op dit moment is er nog geen nieuws van de rayonhoofden die eindeloos natuurlijk met elkaar gaan sparren over de dikte van het ijs vraag me af of we dat dit uur nog te uh, horen krijgen. Ik denk het eigenlijk niet, maar je weet maar nooit. Ik praat vandaag met Marloes Eelings. Zij heeft een documentaire gemaakt die zondag uitgezonden wordt op Radio 1. Vader gezocht. Het is een, ja, het is een heel bijzonder uh, portret. Het is enerzijds een zoektocht naar de vader. Maar ja, daar buigen ze eigenlijk op een gegeven moment wel van af. om uiteindelijk het, het begrip vaderschap uh, in te kleuren, om daar wat meer. Uh, antwoorden op te krijgen. Dingen die voor mensen die een vader hebben... en een betrouwbare of lieve vader hebben... of een goede vader hebben... eigenlijk heel moeilijk te begrijpen zijn. Maar begrippen die voor jouzelf elke keer maar weer een nieuwe betekenis moeten hmm. krijgen. Ja. Ingekleurd moeten ja. worden. Omdat jij dat gewoon niet kent. Nee. Nee. Je bent inmiddels zelf moeder. Ja. Heeft dat jouw idee over vaderschap eigenlijk veranderd? Um. Je dochter is zes, vertelde ja. je net. Ja, ja, ja. Uh. Nee, ja, mijn dochter heeft een hele goede vader, dus uh, daar heb ik natuurlijk wel naar gekeken. Uh, daar is hij wel op uitgezocht? Nou, nee, want toen wisten we nog helemaal niet dat we überhaupt kinderen zouden krijgen. Want dat, dat is wel een gevolg van zo'n jeugd. Dat je, ik heb gewoon heel lang geen kinderen gewild. Echt dat je denkt van ja, stel je voor dat je opeens uh, ook zo wordt. Dat, uh, dat je bang bent dat er een gen in jou een beetje naar je vader neemt? Ja, ja, natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk. Je studententijd, als je een keer een woeste avond hebt gehad, dat je meteen in de volgende dag, oeh. Oe, oe. ik zal toch niet opeens ook uh, manisch of depressief worden of zo. Tuurlijk, dat, dat hebben. Ik denk dat mijn broers dat ook allemaal gehad hebben. Natuurlijk maak je, je daar, uh, ben je bezorgd over. Is dat wel, is die angst wel inmiddels weg? Is dat afgeblust? Nou, ik heb er nu vrede mee dat ik gek ben. <lacht> <hijen> nee, ja, ik, nee, ik weet nu gewoon dat ik echt heel anders ben en dat ik daar geen last van heb. Nou, in het documentaire eindig je toch wel met de overeenkomst tussen jouzelf en je vader. Ja, dat zie ik nu ook wel, dat mijn vader heel ondernemend is en een goede verkoper en zo. Ja, dat heb ik ook wel in me, dat zie ik ook wel. Ik, ik, zie, ik zie ook, want dat ik aan het eind van deze documentaire. Ik ben ook milder geworden. Uh, in het jaar dat ik deze documentaire heb gemaakt. Milder waarover? Nou ja, dat ik ook wel nu denk van. ja, god, die man is gewoon ziek. En ja, daar kan hij verder. Ja, ja, daar zou hij wat aan kunnen doen. Maar dat doet hij niet. Maar hij, weet je, dat is wat het is. En ik heb daar niet meer nu zoiets van. van uh, ja, dat uh, is. Uh, ik ben daar niet meer boos over of zo. Ik ben er veel. Berustender in geworden. Dus die woede die is een beetje vervaagd? Ja, ja, ja. Of is die zelfs weg? Ja, ik denk dat die ook wel gewoon weg is. Ja. Is jouw idee over dat hele ontvaderen van je vader, hè, de daad die je op je achttiende ja. deed, uh, is, is dat ook veranderd daardoor? Ik bedoel, is het mogelijk dat je ooit nog met je vader, je moeder, gewoon weer in gesprek gaat? Uh, nee. Dat is, daar ben je dan wel vrij resoluut en definitief ja. in. Ja. ja. Waar gaat het er eigenlijk over in hoeverre het jouw kijk op vaderschap heeft veranderd... dat je zelf moeder bent geworden? Ja, je, ja, ik, uh, ik, ja ik snap niet als moeder zijnde dat, dat je als vader zo tegen je kinderen kunt doen. Maar nu, ja, nu ik weet dat mijn vader ziek was, ja, weet je wel, snap ik dat dat gebeurde door zijn ziekte. Mm -hmm. Maar ik, vind dat, ik kan me dat heel moeilijk voorstellen. Dat je zo, uh, ja, dat je, je kinderen in gevaar brengt. Dat je, uh, ja, weet je wel, ze kwetst, uh, pijn doet, uh, verdrietig maakt. Uh, ja. ben, je, ben je wat dat betreft dan ook anders als moeder eigenlijk? Omdat je zo'n vader hebt gehad? Uh. Nou, ik hoop zeker dat ik anders ben, want anders... Nee, was... wel anders als ja. moeder. Nee, Ik ja, bedoel ja. niet als moeder dan je vader, maar als ja. moeder onder, onder de moeders. Bijvoorbeeld beschermender. Ja. Zou ik me voor kunnen stellen? Nee, ik, weet niet. ik denk niet dat ik beschermender ben. He? Nee, nee. nee. Ik, ik, denk, ik vind dat een kind veel ruimte moet hebben, want... Uh, uh, ja, een kind heeft ook zijn eigen leven. En ik kan, niet, uh, ik kan niet alles voorkomen. Maar je zorgt er natuurlijk heel goed voor. Maar ik, uh, ja... Ik geef mijn dochter wel ruimte. Ik uh, krijg een uh, reactie binnen. En huh? jij dus ook. Ja. Iemand die anoniem wil blijven. Die schrijft ons het trieste relaas over een manisch depressieve vader. Voor alle manisch depressieve die nu luisteren. Het kan ook anders uitroepteken. Mijn manisch depressieve man is op dit moment. Hij weet niet dat ik luister met mijn jongens aan het spelen. Hij sport met ze slikt trouw zijn medicijnen en doet er alles aan... om een zo goed mogelijke vader te zijn. Misschien doet dit Marloes zeer, dat is niet de bedoeling... maar ik zeg dit voor alle manisch-depressieve mensen... het kan echt een goede vader zijn als je manisch-depressief bent. Marloes. Ja, prachtig. Echt, van, ja, dat is toch ook prachtig dat een vader dus wel zijn pillen slikt... En... Uh, dus een goede band met zijn kinderen ophoudt. Ik vind dat heel mooi. Ja, want ja. want op, op die manier kan dat beest dan toch... Tuurlijk, in hem ja. onder controle gehouden ja. worden. Ja, ja. Ja. Heb je eigenlijk... toen je nog wel on speaking terms was... ooit wel eens... over medicijngebruik met je vader kunnen spreken? Nee, want kijk, weet je... Dat, dit is allemaal ruim 25 jaar geleden. en dat wij, Kijk, ik wist pas later... dat mijn vader, pas op, op mijn 18e... toen hij uh, gedwongen opgenomen was... dat hij ziek was... Dat wisten wij daarvoor helemaal niet. Daar werd niet over gesproken. Er mm -hmm. werd niet gezegd van uh, hij heeft psychiaters problemen. Je had wel wat problemen, door, maar je, of... je wist niet wat het was. Nee, totaal niet. Dat wist je niet. Nee. Dat is pas later gekomen. Dat is net zoals dat je uh, als kind... ben je natuurlijk heel lo loyaal aan je ouders. Dus alles wat er gebeurt, dat vind je normaal. Ja. Want je denkt dat het zo hoort. Hoe, hoe bepalend is, zijn deze stormachtige... Uh, onstuimige, niet prettige jeugdjaar geweest voor je, voor je latere carrière? Laten we zeggen, het leven na je 18e, 20ste. Uh, nou ja, ik, ik ben er ondanks alles, ben ik er positief over. Omdat ik zie dat het me ook heel veel heeft gebracht. Ik, uh, ja, ik ben er heel uh, sterk door geworden, ondernemend. Ik ben niet zo gauw bang. Ik, ben, uh, ik vaar heel erg op mijn eigen kompas, want uh, ja, dat, dat moest ik ook wel. Dus ik heb daar ook wel ja, hele goede dingen van meegekregen. Dus ik kijk daar ook niet verbitterd of verdrietig op terug. Zit het wel eens in de weg? Nou, nee, niet echt. Nee. nee. Want we, wij hebben natuurlijk een boel mensen gesproken om je heen. Ja, dat is het genadeloze proces dat kunst of radio heet. <kwijnt> uh, bijvoorbeeld een vriendin van je, Maartje Geels. Mm -hmm. En die zegt: zij is niet iemand die zichzelf snel geeft. Zij zal zich niet gauw kwetsbaar opstellen. Daar heeft ze moeite mee. Dat heeft waarschijnlijk met haar verleden te maken. Dat zelfstandige zit in haar, maar dat wordt versterkt omdat ze het altijd alleen heeft moeten doen. Mm -hmm. Dat is toch uh, rechtstreeks oor uh, oorzaak-gevolg? Ja, nee, voor, een, voor, een deel, voor een deel is dat zeker wel zo. Alleen, ja, dat, uh, dat is voor een deel, is dat ook waar. Dat kan ja. ook in de weg zitten. Ja. Maar, maar daar kun je wel wat aan doen. Ik ben nogal het, uh, van het uh, aanpakkerige, zeg maar. <laughs> dat zei ik. Dat had ik al door. Goh, snel. <laughs> ja. uh, en en uh, wat doe je daar dan aan? Ja, hoe pak je dat dan aan? Nou ja, als ik, als ik er niet uitkom, dan zoek ik hulp. En dan, uh, ik heb, ja, ik, ja, dat is natuurlijk niet raar. Als je gewoon zo'n jeugd hebt gehad, dan zul je daar iets mee moeten. Want uh, anders dan, uh, wordt het heel ingewikkeld om te snappen hoe, uh, hoe je uh, het leven zou kunnen leven. Mm -hmm. En, uh, dus ik heb op mijn dertigste uh, heb ik het geluk gehad... dat ik een hele goede therapeut heb gevonden. En zij uh, heeft mij echt uh, heel erg geholpen. En uh, ja, en ze, nog steeds, als ik nu nog, weet je wel... Uh, ik ben nu vijftien jaar later, als ik ergens tegenaan loop... en ik denk van, nou, hier kom ik niet een beetje uit... dan mag ik haar bellen en dan uh, mag ik altijd snel langskomen. Ja. Nou, dat is heel prettig. Zo'n zo periode dat er zo'n documentaire uitkomt, je eerste documentaire... Mm -hmm. en ook nog zo'n persoonlijke documentaire. Ja. Is dat dan een periode dat alle kussens weer eens opgeschud worden... en dat je misschien ook emotioneel enigszins uh, ja, um, in de war kan raken? Of uh, in ieder geval wat kwetsbaarder bent dan normaal? Nou, nu niet zo. Wel tijdens het maken was dat wel zo, ja. Wat merkte je toen dan? Nou ja, dat alles komt natuurlijk heel heftig binnen. Je wordt geconfronteerd ook wel met dingen van jezelf... waarvan je denkt, mm -hmm, uh, uh, ja, stel ik me echt nooit kwetsbaar op, weet je wel. Uh, hoe, dat, hoe zit dat dan? En dan ga je erover nadenken van hoe komt dat dan? En dan, ja, dan kan je er ook wel verdrietig over worden... als je realiseert waar dat vandaan komt. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is een deel. En als, je, als het je in de weg zit, dan kun je daar iets aan doen. En dan... Vriendin Straat, ook een collega van je, mm -hmm. uh, die zei tegen ons dat zij jou had geadviseerd van het moet echt gewoon super persoonlijk worden, want anders wordt het niks. Ja. En dan gaan de luisteraars dat gewoon merken. Ja. Ook de dingen die je niet prettig vindt, die zullen omhoog moeten komen ja. met deze documentaire. Volgens mij heeft ze dat onderschat, maar dat zal ze nooit toegeven. Oh jawel, nee. Want anders had ik ook niet uh, al eerder gezegd dat ik die eerste versie echt uh, volledig en terecht is afgebrand. Omdat al dat persoonlijke er niet in zat. En dat ja, ik had dat. Ik blijkbaar moest dat gebeuren. Dat, het me, dat die eerste versie niet goed was. Voordat ik die stap durfde te gaan maken. Mm -hmm. Ik zou het zeker toegeven, ja hoor. Ja, dat het, dat het niet. Uh, dat ik dat. Ja, dat dat er gewoon in had gemoeten. Heeft, heeft dit een soort. Uh, uh, zijn de wegen voor je open gegaan? Ja. Ga, je, ga je nu verder? Ja, Gaan nou, we nu meer horen? Ja. Van jou? Ja. Over jou ook? Nou, nou, niet over mij. Want de, mijn volgende, het volgende onderwerp waar ik mee bezig ben. En hoop dat dat, uh, dat, dat gaat lukken. Uh, ja, dat gaat niet over mij. Maar dat, uh, ja, dat, ik, ik sta te popelen om nummer twee te beginnen. Ja. Waar Goed? gaat dat over dan? Ja, dat kan ik nog niet zeggen. Omdat dat nog niet helemaal rond is. Oké. Okay. Ja. En... Je hebt in ieder geval wel besloten dat je daarin niet een persoonlijk verhaal gaat blootleggen. Nou, nee, dat hoeft niet per se. Nee. Dit was natuurlijk een heel persoonlijk verhaal wat, wat verteld moest worden. En uh, ja, soms kom je gewoon onderwerpen tegen. Uh, ik, nou ja, ik kom nogal vaak mensen tegen met bijzondere verhalen of bijzondere ja, je gebeurtenissen. Je hoeft maar op jouw website te kijken ja. om te zien hoe dat eruit ziet. Maar je hebt ongelooflijk veel geschreven. Ja. ja, maar weet je, dat, ja... ik. ik ik kom gewoon vaak mensen tegen die iets bijzonders doen... of een bijzonder verhaal hebben. en dat, Ik ben dan nieuwsgierig, dan wil ik weten hoe zit dat, hoe gaat dat dan? En, uh... En dat wordt het volgende verhaal ja. dus ook. Ja. Nou, we wachten in spanning ja. af. Dankjewel dat je hier uh, wilde zijn. Jij moet nu aan je, aan je tegel gaan werken. Oh, ja. Daar moet iets heel persoonlijks op. Ja. Echt ongeharnast, open, eerlijk <lacht> en bloot. Dat wil ik zo horen. Uh, vader gezocht, ik heb het al gezegd, 12 februari... Uh, om uh, 9 uur op Radio 1. Alice de Bruin, die praat zo meteen in twee dingen... met Ilke Lok, verslaggever van Omroep Friesland. Nou, waar zou dat nou over gaan? Dat kunnen we toch bijna niet bedenken. Jawel, de Elfstedentocht. Wat staat er op jouw teven? Leef het leven. Zo is het maar net. En dat doen we zeker. Absoluut. Dank je wel voor je komst. En uh, tot de volgende keer bij het volgende spannende verhaal. Dank je wel. Oh, ja, daar is hij. Hij moest een beetje opwarmen nog. Ah. is hij dicht nu of niet? Dank mevrouw Elings, dit was aflevering 2425. Morgen praten we met Mensje van Keulen over haar nieuwe roman... Liefde heeft geen hersens. Radio 1. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Knop stond verkeerd. Het is uh, iets voor acht uur, anderhalf minuut voor acht. Uh, u luistert naar het NOS-journaal, iets eerder dan gebruikelijk is. Want in Leerwarden hebben de 22 rayonnenhoofden met elkaar vergaderd... het afgelopen uur over de conditie van het ijs. Rienk Kamer is daarbij in Leerwarden. Rienk, heb jij nieuws? Tussen uh, enorm veel collega's. En ik hoor helaas mezelf terug. Um, en uh, Wiebe Wieling, de voorzitter van de Vereniging de Friese Elsteden is gaan zitten. Hij kijkt over de fotografen heen. Hij nou, wacht nog even. Cameraploegen ervoor. Er staan zo'n uh, twintig uh, microfoons, denk ik, zo voor zijn neus. En naast hem Jan Oosterbrug. Hij is de ijsmeester van de Vereniging de Friese Elsteden. En het is enorm zoveel uh, aandacht. Er is, ik, uh, ik schat zo'n vijftig, zestig journalisten. Een uh, camera of zeventien, uh, achttien. Ik zie uh, Piet Paulusma hier ook natuurlijk. Dat is de adviseur voor de vereniging de Friesdafstede wat betreft het weer. En daar zal het natuurlijk ook allemaal van afhangen. Hoe gaat het verder met de vorst? Hij uh, was omgetrokken door die. En dit is we bieden. Ik weet weer niet weer. of die hij al inhoudelijk iets gaat zeggen. De fotografen zijn weg en ik denk dat we bijna gaan beginnen. Ik heb al eerder een lijstje verteld van alle ijsdiktes en daar werden we niet echt vrolijk van. Nog veel plekken veel te dun. Dames en heren